Deze single van Bananarama werd het even na drie uur. Zandvoort op zaterdag bij. Tot aan uh, vijf uur vanmiddag. Met uiteraard heel veel muziek en informatie. En lekkere broodjes. Dus wat wil je nou nog weer? Dat allemaal in ieder geval uh, in het uh, komende uur. En wat gaan we nog meer allemaal in het uh, komende uur doen, Albert-Jan? Ja, natuurlijk uh, hebben we dan rond de klok van half vier nog de evenementenagenda staan. Kwart voor vier de filmagenda. Uh, we moeten nog naar, weer terug naar het voetbal, want dat is negen tegen elf. 9 tegen 11, ja die geweldig. gastricum en geen wissels hè. Nee, dus uh, we gaan straks weer naar Joop kijken hoe, uh, hoe die zaak zich daar ontwikkelt. Nou ze zijn inmiddels in de huis, Shaila en Ed. En die gaan ons straks alles vertellen over het uh, nieuwe uh, Shaila's broodjeshuis. En daar gaan we straks even uh, mee praten rond de klok van uh, kwart over drie. Uh, dus genoeg reden om te blijven luisteren en genoeg uh, lokaal en uh, regionaal nieuws dit uur. Oké, okay, dat dacht ik ook. En heel veel lekkere muziek hè. How ow eh, how ow is this? Johnny Keeter wassen. and love is a real mother for ya Wanna buy a new car But the price ain't right <laughs> Ain't that gold Be a damn flat cheaper yes, good. Start riding a bike huh. Listen They're making milk out of powder Getty yeah, up Got the baby's crying. Poor baby, they know what that stuff is. Rent's gone up higher. Yes it is. Got the parents lying. I'll pay you tomorrow. Lord, it's a The not Peter Watson was dat, en love is a real mother for you. We gaan weer snel over naar Joop van S de wedstrijd van vandaag. Die vreemde wedstrijd hè, Kastikum, die speelt met uh, 9 man tegen de 11 van SV Zandvoort. Hoe is het daar Joop? Ja inderdaad erop negen tegen 11 of 11 tegen 9 moet ik eigenlijk zeggen natuurlijk. Ja, het lijkt wel op Zandvoort zich geen, geen raad weet met de ruimte die ze krijgen. Uh, er is totaal geen dreiging naar het doel toe komen wel voor het doen, maar dan zijn die hele snelle jongens van Kast, ik hem weer af, te kippen erbij is dan nu ook, om toch weer even te proberen daar Joris Miet te pakken te nemen, dat is nog niet gelukt, gelukkig, maar het heeft nog af en toe weinig gescheeld, een, een vrije schop aan de rand van de 16, was was nog het dichtst erbij. en die werd uh, gelukkig goed verwerkt door Zandvoort maar echt goed is het niet, het is uh, onsamenhangend, ik weet het niet uh, echt, ik weet dat ze geen raad met de ruimte die ze hebben, ik denk dat dat de juiste constatering is en uh, op dit moment speelt ze nu al een minuutje op 4, 5 op de helft van Zandvoort ja, nogmaals, 9 tegen 11, daar heb ik het over. Hè? En uh, het gaat niet, het gaat niet bij Zandvoort. Maar we hebben natuurlijk nog een heleboel tijd. Hè? We spelen nu in de 28e minuut. Er is nog een heleboel tijd om dat uh, nog even voor elkaar te krijgen. En dat uh, zal dan Sander Hittingen moeten doen. Want Pieter Keur is op vakantie. Dit is boy de vet trouwens. Die is ook nog op vakantie. Dus George Schmid staat weer in het doel van Zandvoort. En dat is natuurlijk een hele betrouwbare slidepost. Gaat die wel voorkomen. Vrij stoppers van Kastrikum. Wordt weggewerkt door Bas Lemmens. In de voeten van uh, een uh, Castricum speler. Dus Castricum blijft niet druk zetten op het doel van Zandvoort. We staan even kijken... Drie mannen in de spits van Zand, voor De rest zaten allemaal rondom het 16 meter gebied opgesteld. En ja, of het lef is, dat weet ik niet. Maar uh, voorlopig moet je dan wel die bal te pakken die krijgen. Dat gebeurt er nu. Marius Bol uh, speelt daar. Even kijken. Jean-Ceurin. Keur naar uh, Jurjen Mans. Jurjen Mans uh, aan de linkerkant. Wat kan hij ermee doen. Hij is rechtsbenig, dat weet ik nu samen op de kappen. Hij raakt er bij de bal kwijt, maar er wordt overtreding gemaakt. Door een kastuk spelen. En het is de hoogte van de 5-meter lijn aan, de, aan de, zeg maar, de linkerkant van het veld van Zandvoort. Buiten het uiteraard, want anders werd hij op de stuk gegaan. Max uh, Aardenwerk neemt uh, tegenwoordig alle vrije schop in corners. Doet hij uh, erg goed, moet ik zeggen. Uh, alleen ja, daar zijn de voorwaarts uh, er niet uh, genoeg, genoeg bij om die bal tot een doelpunt te verheffen. Goed, het hele zootje voorin, Verzalv. Die zegt ik zeg het hele op zijn boers. Alle lange jongens. Stijn Stommelaar, Maurice Mol, Michel De Haan. Goeie schuiver, En hij gaat er één keer in. Hij er gaat één, één keer erin. Niemand heeft hem aangeraakt. Doelpunt van Max Aardenwerk. Geweldig. Uh, de, alles uh, zat ernaast. Ook Zandvoort zat ernaast. En die bal die uh, draaide echt om de keeper heen. Schitterend doelpunt van Max uh, zie je. Uh, ik zei al, hij neemt iets vrij schoppen erg goed. En ook de penalty, die penalty, af die corners. En dat uh, resulteert nu in een, do een prachtig doelpunt voor Zandvoort. Zandvoort leidt in de 29e minuut met 1-0. Ja, en uh, laten we kijken wat er nog verder gaat gebeuren. Uh, Zandvoort dat dus eigenlijk in eerste instantie niet bij machten was om uh, druk te zetten. Staat nu met 1-0 voor. En dat is uh, gewoon een lekkere opzeker natuurlijk op. Ja, zeker. En die hebben we weer uh, mooi even meegenomen op de radio, Joop. Ja, dat is toch leuk, hè? Tot, dat bedoel <laughs> ik. En straks gaan we weer bij je terug. Dankjewel. Tot Hoi. Hoi. No milk today, my love has gone away. The bottle stands for dawn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems to come sight But people passing by, don't know the reason why. How could they know? Just what this message means The end of my hopes The end of all my dreams How could they know The powers that have been Behind the door Where my love rings a screen No milk today It wasn't always so The company was gay We turn it today Company was gay, we turned into day. As music played, the so faster day. did we dance? We felt it moves at once, the start of our overheads. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace they're be having? Behind the door where my the scream, no, no. Symbol mm -hmm.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 Gewoon bij een uh, lekker vers broodje, er hoort er een lekker glas melk bij. Back ja, en ja. No Milk To Day, dat klopt dus niet, want dan heb je verkeerd uh, inkoopbeleid gehad. Hè? Als je het heel erg druk krijgt, Shaila, dan heb je wel eens kans, dat heb net te weinig melk is. Dus hou daar rekening mee, maar brengt ons meteen bij ons volgende onderwerp. Ja, aangeschoven zijn namelijk uh, Sheila Truder en Ed Hoyen. Hartelijk welkom in de studio. Hallo. Eindelijk maar toch, zware onderhandelingen gevoerd, maar jullie zijn er eindelijk. Want aanstaande woensdag is het zover. Dan gaat Shaila's broodjeshuis open. Dan hebben we de opening. Kan je hem ietsje? Ja, de microfoon ietsje dichterbij, hè? Ja. Mag nog dichterbij. Mag je. Nog, nog dichterbij. Bij. Nog dichterbij. Je. Oh, okay. nee, niet je moest... Totdat het eng wordt, zeg nee, maar. niet stiekem ja. naar Ed toe schuiven. Nee, nee. nee, nee, nee. Shila, um, een heleboel mensen kennen je natuurlijk al vanuit de diverse horeca gelegenheden waar je gewerkt hebt en broodzaak waar je gewerkt hebt. Wanneer, Hoe, hoe ver moet ik teruggaan in de geschiedenis om dit idee? Uh, de, ja, wanneer staat ontsproten? Nou, uh, in de tijd dat de dames burgers, zeg maar zo ongeveer ermee gestopt zijn. Toen was het ineens klaar met dat lekkere belegde broodje s'nachts. Ja, oh, oké. Okay. Vooral s'nachts zeg ik, want ik net als je zei, ik, ik heb in de horeca gewerkt heel lang. En je hebt gewoon trek s'nachts. En dan heb je niet altijd trek, maar in een kroketje, patatje of een Turkse pizza. Dus oh. zo is dat. Uh, en dan moet dat twee, twee jaar terug, drie jaar terug? Oh ja, is nou, vier jaar denk, terug. Ja, ja, ik denk dat uh, de meiden al tien jaar geleden gestopt zijn. Okay. misschien wel langer al. En uh, ja, dat je praat er is over en je moppert er is over. En uh, zo is dat idee toch inderdaad wat vier jaar geleden serieus bij me opgekomen om uh, lekker in een broodje te Om deze, deze kant op ja. te gaan. Nou hadden we natuurlijk al de bushalte. Hè? Dat was s morgens ook altijd een vaste club mensen ja. die, uh, die gingen daar ontbijten. Al voor ze gingen schilderen en uh, de diverse werkzaamheden verrichten. Ja. Uh, want ik heb begrepen dat je s morgens om half acht open gaat. Ja, dat, uh, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Wacht even voor nu. Die eer die hebben we te danken aan uh, onze lieve vriend uh, Henk Kindiging. Die, oh, heeft ons die naam kon we uit... ja, dan overal ja, tegen. Ja, ja, ja. Die uh, liet ons toch wel duidelijk weten dat er uh, heel erg het uh, busstation gemist werd. Dus ja. hebben we elkaar maar eens aangekeken van uh, ja, misschien moeten we dan toch vroeg open in plaats van 11 uur s morgens. Half acht s'morgens Dus dat open. is nu half acht geworden. Ja. Dus de, de club krijgt weer gelegenheid om lekker bij jullie ja. te ontbijten? Ja. En uh, hoe Ed, wat is jouw rol in dit verhaal? Was jij er ook al tien jaar geleden mee bezig? Nee. <laughs> nee, niet. Nee, ik ben met het hele internetverhaal ben ik wel al een jaar of vier, vijf bezig geweest. Ja, want maar... luisteraars, we krijgen een combinatie van een broodjeszaak met internet. Ja. En jij neemt het internetgedeelte voor je? Voor je... In principe is dat mijn, uh, mijn pakje Jan en ik... In, in, in principe hoef je er niet zoveel aan te doen natuurlijk. Dus het is een, uh, het het een, een, een broodjeszaak waar je ook kan internetten? Ja. Dat is de opzet? Ja. Ja. Ja. Vanaf smorgens half Voorin acht? Voor in de broodjeszaak, achterin het internetcafé. Wil ja. je een beetje dichter bij de microfoon? Voor in de broodjeszaak en achterin het internetcafé. Oké, okay, smorgens half acht en nou komt hij En s'avonds hoe laat dicht? Nou, om te beginnen gaan we eerst door de week zo'n half twaalf dicht s'avonds. Ja. Want je moet toch overal bij zijn in het begin. En de vrijdag en de zaterdag tot half drie... Maar van, het, uh, van de zomer in het seizoen zal het best wel uh, gewoon allemaal lange dagen worden. En dan gaan we ook de zondag open. Maar uh, hoe doe je dat? Want Ed zit ook nog wel eens op de taxi. En ja. uh, dan doen we dat. Dat worden dan lange dagen voor je. Ja, maar we gaan het lekker combineren. Mijn oudste zoon die komt bij me werken. En ik heb nog twee ontzettend leuke dames die de ochtenduurtjes komen helpen. Oeh, spannend. Oeh. Ik kan nee. kan het wel een nee, beetje klappen? Ja. maar ik zou zeggen... Maak er maar een raadseltje kom van. Kom en kijken. Maar oké, okay, uh, de, ja, de kaart. Van, uh, moet, moet ik moet gewoon zeggen, denk aan een soort Amsterdam. Nemen neem me niet kwalijk, maar een Amsterdam brood, ja. broodjeshuis. Lekker, sl slordig belegd, eerlijke prijzen. Ik zeg altijd back to basic. Ja. Maar en doe maar gewoon, we doen nog gek genoeg. Oké, okay, maar ik vind het wel dapper dat je in het weekend s'nachts tot half drie open gaat. Ik bedoel, normaal gesproken, een vette hap halen bij de cafetaria. Of een vette hap, dit. Ja. Wat je al zei, pizza's. Maar gewoon een lekker broodje. Weet je, heb je daar onderzoek naar gedaan dat daar ook behoefte aan ja. is? Of zeg je gewoon als moeder zijnde van ze moeten nee. gezond eten? Nee, daar is absoluut uh, heel veel behoefte aan. Is leuk? Ja. ja. Dus, uh, dus voor een patatje hoeven ze lekker niet bij jou te komen. Nee, want we hebben geen frituur staan. Geweldig. Ja. We hebben de ouderwetse snijmachine, de ja. hak. Uh, de hakkaasmachine. Ja. Het pannetje voor het broodje, warm vlees, broodje saté. Oeh, Dus nou. we hebben wel wat warme dingen. Lekker ja. uitsmijten. Ja, dit en, en het ja, oh. zelfgemaakte? En de warme grillworst. Jo, dat wordt hem. Dat wordt hem. <laughs> <Dat wort> hem. <laughs> hem. Nee, maar hartstikke. Maar de aanloop natuurlijk. Je moet vergunningen aanvragen. Je, je, je, je, is al het materiaal binnen? Alles is binnen, Albert. -Jan. Alles is binnen. We zijn bijna open. Ja, oké, okay, want dus dan, dan kom ik zo meteen even op. En maar je moet natuurlijk ongelooflijk veel, veel, veel vergunningen aanvragen. En uh, terras krijg je dat ook. Uh, ja. ma, dat mag ook ja. daar. Ja. Dus ik, uh, zomers lekker buiten zitten. Ja, ja, want daar is op het uh, Gassa'splein, hè? Voor de mensen die nog niet weten. Nee, oké. Okay. Dat komen we zo meteen. <laughs> ja, klopt. Uh, Gassa'splein naast Café Alex. En uh, hoe was de medewerking van de gemeente? Had je alles op tijd een uh, beetje vlot binnen? Dan kijk ik Ed even aan. Ik ben een, uh, ongeveer een half jaar geleden met dit hele verhaal begonnen. Ja. En juist ook met die vergunningen en zo. En al snel bleek gewoon dat de gemeente heel graag wil dat het Glastijsplein een keer uit de slop komt. En dat gewoon wat meer leuring komt. En iedereen was heel erg bereid om mee te werken. En dat hebben ze ook waargemaakt. Het is uh, compliment aan de gemeente, kan niet anders zeggen. En met name Heerle Jansen heeft erg het best gedaan om ook iedereen alles op de rit te houden. Dus uh, ik, uh, chapeau, ja, chapeau, geweldig. En dan is het woensdag. Aanstaande woensdag. Wat tromgeroffel. Dan gaat het gebeuren, dan gaan jullie, hebben jullie een, een gezellige receptie, zoals ik zo mag, zien. Ja. zo mag zien, want ik zag het in de Zandvoortse Courant. Iedereen is welkom. Van hoe laat tot hoe laat is iedereen welkom? En van vijf tot acht. Ze dus kan nog steeds niet in die microfoon praten. Hè? Van vijf tot acht. Goed zo. zo. Van vijf ja. tot acht. Oké. Okay. En dan uh, donderdag los, ja. Do zoals wij dat dan uh, ja. plachten te noemen. Ja. Nou, ik vind het een geweldig initiatief. Ik vind het ontzettend spannend. Nou, in, in, in de diverse kanalen en, en, uh, en ja, hoe noem je dat? wandelgangen is er al uitvoerig uh, over gepraat en wordt er over gepraat. En uh, ja, rest uh, CFM jullie ongelooflijk veel succes te wensen. Dankjewel. En uh, dat jullie het ongelooflijk druk mogen krijgen. En uh, uh, wij zullen het op de voet volgen. En we weten waar we onze broodjes moeten gaan halen als we werkoverleggen. Dat is het lekker makkelijk, hè, toch? Aan de overkant? Ja, even naar de overkant lopen. En zo is het. Jongens, heel veel sterkte. Top dat jullie even lang zijn gekomen om het te, te willen toelichten. En uh, ik zou zeggen, tot woensdag. Dankjewel, Albert Oké, okay. Dat waren Ed en Shayla, de nieuwe broodjeszaak aan het Gashuisplein. En finally is er van gekomen. Gaat het volgende plaatje Broodgetje trouwens over? ja, dat dacht ja. ik al. Hier is uh, Cici Pennison. Speciaal voor uh, Shayla en Ed gedraaid. Succes met de nieuwe zaak. Helaas kunnen we even geen contact krijgen met Joffres. Nou, gaan we gewoon eventjes door met de andere dingen die op het programma staan. Want het is half vier, Albert-Jan. En dat betekent... hoogtijd voor de evenementagenda. We laten ja, ja. deze plaat gewoon even op de achtergrond. Juist. Nou, we gaan eerst even een nachtje terug, of een avondje terug. Uh, gisteravond was er natuurlijk de bekendmaking van het evenement van het jaar 2010. Grootste evenement in de haven van Zandvoort. En nou, hebben we drie winnaars, hè? Ook oh, vertel. Spinning on the Beach. ja. Uh, Korendag. En de last but not least, en dat is ook heel goed, culinaire Zandvoort. Nou, de winnaars uiteraard van harte gefeliciteerd. Ja. En helemaal terecht uh, gewonnen natuurlijk. Geweldig, spannend. Ik ben toch benieuwd hoe die anderen dan zijn geëindigd. Allemaal op een tweede plek, hoorden we. Uh, allemaal op een tweede plek. Allemaal op de tweede plek, dat is oh, okay. leuk. Oké, nou dat is leuk. Goed, uh, nou, oh, nou ja, dat is ook alweer uh, voorbij. Maar de opening van het Rode Kruisgebouw, dat was van 1 tot en met 3. Dus die is nu open. En er is een karaoke- en talentenjacht. En dat start van de maandelijkse voorrondes. De finale in mei. Dat is de 28e in Café de Oomstee. En dat is de 28e. Dus als je daar nog mee wilt doen, ga dan even naar de Café Oomstee en schrijf je in. Karaoke- en talentenjacht. Ook op de 28e smartlappen en levensliederen met Gerard Bosman op de accordeon. En daarvoor moet u naar Café Koper. En dat begint om 9 uur, de 28e. Dan de 29e. Ja, daar is hij weer. Raad je plaatje in Café 4 begint om 8 uur s avonds. Uh, ze hebben inmiddels al 11 teams. 11 teams. Maar... Oké, okay, 11 keer 4. Maar... 44 mensen, dan nog uh, wat toeschouwers. Wordt gezellig druk. Maar, je moet even één ding uitleggen. Ik bedoel, We hebben van CFM, vorig jaar hadden jullie dat gewonnen. Ja, ja, ja. ja. Maar er zitten nu in andere teams ook CFM'ers. Wat is dat? Uh, wat ja, is... dat klopt. Dat klopt. Ja, we kunnen Mag maar 4 dat... mensen uh, hebben in het team. Hè? Dus. Okay. En als de rest ook mee wil doen, kunnen ze gewoon meedoen. Maar Goed. waarom niet? Maar er zijn dus hoe al, meer sielen, hoe meer vrucht. Er zijn dus al 11 teams die hebben ingeschreven. Nou, maal 4. Daar ik al 44 mensen. Plus de fans en uh, toe toehoorders daarbij. Dus dat wordt een drukke avond op de 29e in Café 4. raadje, plaatje. En in februari, uh, op, en wel op 6 februari, uh, hebben we weer de 4 uur van Zandvoort. En dan moet u naar het Park Zandvoort. Tot zover de evenementagenda. En wij gaan weer een plaat voor je draaien. Subject And I like to tiptoe around the shit going down the book. 6.9. Zie Dan in een grote zaal, he, gewoon. En dat is een optreden van Joe Cocker. De heren van Amsterdam Live, maar dan, en dan uh, met deze plaats, de ladder. Oh, heerlijk zo op de zaterdagmiddag van CFM. En we gaan nog wel eventjes door hoor, met de lekkere muziek. Dus gewoon blijven luisteren naar CFM. Ja, en uh, trouwens ook uh, even het volgende. Ja, dat was een soort jaarverslag, maar van de KNRM heb ik het dan over. Want het was een toename van het aantal reddingen bij Onstuimig Weer. Dat de KNRM meer dan 1800 keer is uitgevaren, heeft onder meer te maken met het onstuimige weer. Er werd 160 keer uitgevaren voor schepen die in de problemen waren. op het moment dat er meer dan 7 bevoor aan wind werd gemeten. De plek van de hulpverlening lag in augustus, de piek moet ik zeggen, van de hulpverlening, lag in augustus evenals de drukste dag voor de KNRM-stations. Op 15 augustus werd er met een stevige noorderwindkracht 7... 47 keer een beroep gedaan op de redders. De helft van de 42 KNRM-reddingstations voeren die dag één of meerdere keren uit. De reddingstations en het reddingswerk kunnen niet bestaan zonder vrijwilligers. Ze zijn gemiddeld vijf uur per week bezig... Met opleidingen en oefenen. En daarnaast 24 uur per dag beschikbaar. om op noodmeldingen te kunnen reageren. In 2010 waren de vrijwilligers in totaal 220.000 uur actief. voor de KNRM. Er is wat. Als je het dan nou zou gaan omrekenen. Nou, als het, stel dat het een betaalde baan was. dan praat je toch gauw over een bedrag van 6,8 miljoen. Maar ik wist dus niet dat ze 1800 keer waren uitgevaren. Echt heel veel is dat, dat is veel. Dat is echt heel veel. Maar goed, geweldig. KNRM, soort jaarverslag. Ik vond het uh, hartstikke interessant om te lezen. Wat gaan we zo dadelijk doen? De Bioscoopagenda? De Bioscoopagenda en we gaan, we gaan straks weer proberen contact te krijgen met onze Joop. Vlug weer terug naar Joop van Es. Kolden Joop daar uh, bij Veld van uh, SV Zandvoort. Ben benieuwd of zijn telefoon nu weer als bereikbaar is. En nou, we gaan het zo dadelijk allemaal meemaken bij CFM. We zijn bij je tot haar 5 uur vanmiddag. En daarna Rudy met Entertainment for You. Hier is It'sy Daily en Say It, Say It. Uit de jaren tachtig Wat een lekkere muziek zou op de zaterdagmiddag hè, Bij CFM Jorgen, zit zit. Uh, Hoog tijd voor de bioscoopagenda Je bent ook echt onmisbaar voor die radio eigenlijk. Geweldig hè? Ja, klopt Ja luisteraars, en we hebben het dan over de bioscoopprogramma Van Cinema Circus Zandvoort In de speelweek 4 En dan hebben we het over 20 tot en met 26 januari Rapunzel, alle leeftijden, Nederlands gesproken, animatiemusical van Disney naar het beroemde sprookje van de broers Grim. Zaterdag, zondag en woensdag om kwart over twaalf. Dick Trom is ook nog steeds aanwezig, uh, ook Nederlands gesproken. Het is een bewerking van Cornelis Johannes Kiewits. kinderboeken waarin Dick Trom niet blij is wanneer hij met zijn familie verhuist van Dikkendam naar Dunhoven. Zaterdag, zondag en woensdag om kwart over twee. Dan Het Geheim, ik zit nu al te trillen. Nederlands gesproken, alle leeftijden. Ben Sicker, Sticker is, uh, is acht jaar oud en zozeer onder de indruk van de verdwijntruc van meesterillusionist Hans Smit. Dat hij alles wil doen om achter het geheim daarvan te komen. Zaterdag, zondag en woensdag om vier uur. Meet the Parents, Little Fokkers. Dat is een vervolg op een andere film al. Eindelijk, na tien jaar, na twee... Kleine fokkertjes met zijn vrouw Pam en na talloze hindernissen... ...lijkt Greg geaccepteerd te zijn door zijn strenge, pesterige schoonvader Jack. Echt een aanrader. Hartstikke leuke film. Vanaf 12 jaar donderdags tot en met dinsdags om 7 uur. The Next Three Days vanaf 12 jaar. Thriller met Russell Crowe die zijn vrouw wil bevrijden uit de gevangenis... ...omdat ze onterecht beschuldigd is van moord. Dagelijks half 10. Dan hebben we de filmclub Simon van Kolm, Fair Game, 12 jaar. Een thriller van Doc Lehman... Naar het waargebeurde verhaal van CIA-agenten Valerie Plame. Van wie de identiteit opzettelijk werd gelekt. Woensdag om half acht. En vast in uw agenda zetten. 1 februari weer. Cinema Nostalgie. Dinsdagmiddag 1 februari. De Jantjes. De Jantjes. Nou meer informatie over de films die te zien zijn in de enige bioscoop hier in Zandvoort. Vind je op www.circussandvoort.nl Dankjewel Albert Jan. www.zfmzandvoort.nl Se c'è e ogni un'altra te con gli stessi tuoi discorsi, quelle tue espressioni, che in un altro visto cogliere in un so quelli sguardi sempre attenti, ai miei spostamenti quando dal tuo spazio me ne uscivo un po'. He, voor die pizza-muziek van Albert Jan oh, Vos. Je krijgt zo'n zin in de pizza. Ja, he. pizza. <laughs> We gaan snel over naar uh, Jan Fres. Zo vlak voor uh, vier uur voor het vervolg van de voetbalwedstrijd van vandaag. SV Zalvoort tegen Kastrikum. Ja, dat, uh, dat is een heel ander verhaal geworden. Oh? Want uh, de heren van Kastrikum hebben. toen ze dus hoorden dat ze een heleboel spelers niet mochten uh, spelen. direct naar Kastrikum geweld. Er zijn vier man gekomen: drie van het uh, derde en één van het tweede. En we spelen hem gewoon 11 tegen elf. Oh, oké. Okay. En dat... dan wordt het ineens heel erg moeilijk, want nou is Kastikum, uh, ja, vlak voor ons kwamen er twee man in. Uh, en uh, dat krijgt een gigantische boost natuurlijk. En dat uh, begint nu echt gevaarlijk te worden. Uh, Sonsert is net door uh, het oog van de naald gegaan. Uh, de bal schampte eigenlijk via George Schmid net naast de paal, van, uh, aan de goede kant van wordt van de paal. Dus over de achterlijn. En Zandvoort uh, ja, staat nu onder druk. Het is ook nu een heel vol middenveld. Dat hadden we er straks niet natuurlijk. En dat is, is echt een heel ander speler. Goed, Jorrit Smit heeft hem ondertussen uitgetopt naar Michel Daan op de helft van Kastikum. Hij heeft het heel moeilijk tegen twee spelers. Daar. En hij krijgt geen hulp. Hij heeft nog steeds die bal. En nu komt daar Bas Lemmers bij. De bal gaat over de lijn. Ja, oké. Okay. Kastikum mag gaan gooien. Bijna op de middenlijn. En uh, uh, uh, oh, dus zit er iemand uh, geblesseerd? Ja, nou, dan gaat het spel weer even stil liggen. Ik eh, ja, goed, laat het even bijhouden, want het eh, spel gaat stil liggen. En straks komen we graag weer terug, natuurlijk. Nog steeds 1-0, uiteraard voor Zandvoort. Oké, okay, dankjewel jan Fres. En dit was hem alweer, de tweede, de tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Zo dus dadelijk zijn we er nog 1 uur. Met uiteraard lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. En trodde, and you need some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 A see you again Winter, spring, summer Sky above you grows like in fools clouds, and that old north wind begins to blow. All right, sing it, boy. Yeah. Keep your head together. Dark is night All right sing let's go use us all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 Volgens een van die berichten uit 2006 vulde Bouterse, die toen parlementslid was, zijn inkomen aan met drugsgeld. Ook zou de huidige Surinaamse president gezocht hebben naar huurmoordenaars om de toenmalige minister van Justitie Santoki en procureur-generaal Poen van Suriname te vermoorden. Die twee waren bezig met het voorbereiden van het proces tegen Bouterse vanwege de decembermoorden. Uit de Wikileaks berichten blijkt dat Bouterse nauw contact had met een Giaanse drugscrimineel die huurmoordenaars zou leveren.